1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Akkoord over atoomprogramma Iran. Pro-Europa-demonstratie in Kiev. En Mansveld gematig positief over afspraken klimaattop. Vanmiddag hier en daar ligt de bui. Het is 8 graden en daarbij waait een matige noordenwind. Morgen, soms wat zon, ook af en toe een bui. En het wordt dan ongeveer 7 graden. Iran start voorlopig geen nieuwe nucleaire installaties op. En ook worden in het akkoord grenzen gesteld aan de verrijking van uranium. In ruil worden de economische sancties tegen het land verlicht. staat in het akkoord dat vannacht is gesloten in Genève... tussen de vijf VN-leden en Duitsland. Ook krijgen buitenlandse inspecteurs toegang tot de installaties. President Obama van de VS over de beperkingen die Iran worden opgelegd. Iran has committed to halting certain levels of enrichment and neutralizing part... ...of its stockpilots. Iran cannot install or start up new centrifuges. And its production of centrifuges will be limited. Iran will halt work at its plutonium reactor. These are substantial limitations... ...which will help prevent Iran from building a nuclear weapon. Simply put, they cut off Iran's most likely paths to Obama. Al dus Obama, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... ...John Kerry, ziet dit akkoord als een eerste stap naar een veilige wereld. Now this has been a difficult and a prolonged process. It's been difficult for us, it's been difficult for uh, our allies, and it's obviously been difficult for the government of Iran. It will make our partners in the region safer. It will make our ally Israel safer. Nou, u hoort het. Kerry zegt dat het ook Israël veiliger maakt. Correspondent Monique van Hoogstraten. Um, maar denken ze daar in Israël ook zo over? Nee, in Israël hebben ze het gevoel dat dit, uh, deze afspraak het uh, niet veiliger, maar juist gevaarlijker maakt. Uh, premier Netanyahu noemde dit uh, vanmorgen een historische fout, deze overeenkomst. Want hij zegt het meest gevaarlijke regime ter wereld, Iran. Komt dichterbij de ontwikkeling van een heel gevaarlijk wapen. Uh, dichterbij, omdat Iran nu eigenlijk officieel uranium mag verrijken. In plaats van dat het daarmee helemaal uh, moet stoppen. Dus die deal die is, die, is hier helemaal niet goed ontvangen. Luister maar even naar de minister van uh, inter, uh, Internationale Relaties, wat hij daar vanmorgen over zei. Maar the general picture is still very uh, negative. Iran is a threshold nuclear country. So far, it was het completely against. UN United Nations Security Council resolutions. En nu it's het some kind of recognition, at least for the next six months, as a threshold nuclear country. Woede in Israël dus. Maar wat gaan ze nu doen? Heeft praten met de VS nog zin? Nou, ik begrijp dat Obama gaat bellen, met Netanyahu gaat bellen. Uh, om te proberen zijn zorgen weg te nemen, dat lijkt mij vrij lastig. Uh, is, want Israël, niet alleen Netanjahu, maar veel mensen hier... hebben het gevoel dat Israël in uitverkoop is gedaan uh, door deze deal. Hè, dat, dat die deal met Iran ten koste gaat van de veiligheid van Israël. En ook dat de zorgen van Israël niet begrepen worden. Israël, hè, waar Iran ligt, hier om de hoek. Het Iraanse regime heeft meermalen gezegd dat Israël wil wegvagen... Uh, en er is hier een diep, diep wantrouwen... ten opzichte van het Iraanse regime... en dat het zich aan deze afspraken zal houden. Dus lijkt me een hele lastige taak van uh, Obama... om het vertrouwen te winnen van uh, Netanyahu. Maar kan Israël zich dat eigenlijk wel permitteren... Uh, zo'n opstelling tegen Amerika... toch een veel groter land en machtiger? Ja, wat je ziet is heel opmerkelijk. Uh, er is heel veel kritiek op de deal. Maar er is heel duidelijk... wordt, uh, wordt de VS daar niet uh, verantwoordelijk uh, voor gehouden. De schuld wordt niet... Uh, op de VS uh, afgeschoven. Uh, bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, uh, Lieberman, zei dat heel nadrukkelijk. En dat is denk ik uh, wel verklaarbaar, omdat de VS nu eenmaal de beste, misschien wel de enige, en in ieder geval de beste bondgenoot uh, van Israël is. Dus de VS op dit moment bekritiseren terwijl ze deze volgens de VS historische deal hebben gesloten, ja, dat zou Israël heel erg uh, alleen stellen en nog, nog meer isoleren. Correspondent Monique van Hoogstraten. En ook in Nederland is gereageerd. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring blij te zijn met het akkoord. Hij zegt dat de details nog moeten worden bestudeerd, maar dat het een sterk interim akkoord lijkt.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 De klimaattop in Polen heeft niet geleid tot een alomvattend akkoord. De top wordt een dag verlengd, of werd een dag verlengd... om een compromis te bereiken. Dat compromis dat kwam er ook, maar heeft geen verregaande gevolgen. De deelnemende landen worden opgeroepen... om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar concrete maatregelen werden niet genomen. Concrete doelen werden ook niet gesteld. Toch is staatssecretaris Mansveld van Milieu optimistisch. Nou, ik ben van nature een optimistisch mens en ik denk dat we een goede stap hebben gezet. Maar ik zeg er ook bij dat we voor mij een grotere stap mogen zijn. Ja, want u voorafgaand had u het nog over bindende afspraken die u zou willen maken. Nou, binnen de afspraken zullen we uiteindelijk moeten komen in Parijs in 2015. Deze, uh, deze bijeenkomst in Warschau was de eerste stap na een akkoord in 2015. En ik had uh, de eerste stap graag een fermere stap, stap gezien. Tegelijkertijd ben ik wel met één ding heel erg blij. En dat is dat alle landen, uh, uh, dus dat zijn er 196, dat die allemaal hieronder een handtekening hebben gezet. En dat vind ik de belangrijkste winst van Warschau. Ja, want hoe, hoe, is het, hoe was de sfeer eigenlijk op de top? Want wij krijgen toch berichten over oneenigheid... en weinig wil tot samenwerken. Hoe was, de, hoe was die sfeer? Klopt dat? Nou, de sfeer op zo'n bijeenkomst... er zijn duizenden mensen, is eigenlijk altijd heel constructief... en ook uh, um, um, heel optimistisch. Er zijn heel veel mensen aanwezig, duizenden mensen... die druk zijn met het klimaat en die graag een stap vooruit willen zetten. Maar tegelijkertijd moet alles, al die wensen en uh, al die stappen vooruit... Moet ook een politieke uh, ja, bevestiging krijgen. Ja. En dat is... Dan toch ingewikkeld. Want het inderdaad zeggen, dat is één, maar inderdaad dan echt bevestigen: dat gaat toch elke keer ja, mis. In zoverre nu een compromis, maar u zegt het zelf ook: een, een grotere stap had mooier geweest. Ja, ik had heel graag gezien dat we. Uh, um... Nu al hadden gezegd dat we in 2014 allemaal zouden gaan laten zien uh, wat voor stappen we zouden willen zetten om de uitstoot te verminderen. Dat is nu wat vertraagd. Dat vind ik jammer. Want als ik kijk naar alle landen, dan zie ik dat alle landen en alle mensen en alle bedrijven heel hard bezig zijn met het klimaat. Maar elke keer is het een soort karaf die toch in de flessenhals weer bij elkaar komt, waarin het uh, bevestigd moet worden. En dat uh, maakt het niet makkelijk. Tegelijkertijd zie ik uh, dat nu alle landen die handtekening hebben gezet. En zoals ik net al zei, dat vind ik echt het belangrijkste wat we hebben bereikt. Wat is het belangrijkste wat nu moet gebeuren de komende twee jaar... om in Parijs dan wel een akkoord te bereiken? Belangrijk is dat we nu allemaal gaan laten zien wat we willen gaan doen... om die twee graden doelstelling binnen bereik te houden. En dat we dus allemaal onze uh, uh, uh, uh, voorstellen, onze reductieplannen op tafel leggen... en dat die ook beoordeeld kunnen worden of dat gezamenlijk genoeg is. Al dus staatssecretaris Mansveld van Milieu. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... In Rotterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Er werd beschoten door twee mannen die zich daarna verstopten in een huis. In die woning zaten toen twee vrouwen en een paar kinderen. Die zijn eerst door de politie naar buiten geloodst... en daarna viel een arrestatieteam het huis in Rotterdam binnen... en pakte de verdachten op. De politie kan niets zeggen over de aanleiding van de schietpartij. In Almere heeft de ME vanochtend vroeg een eind gemaakt aan een illegale houseparty. De politie was getipt dat in een leegstaand bedrijfspand een groot feest werd gehouden waarvoor geen vergunning was. De 500 bezoekers weigerden in eerste instantie het gebouw te verlaten, waarop de ME werd opgeroepen. De politie. Het merendeel gewoon, het ging gewoon keurig netjes weg. Maar een aantal mensen bleef buiten staan. Toen werd de sfeer toch wat grimmig. Toen is er gegooid met stenen naar de mobiele eenheid van ons. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in zes aanhoudingen. En uh, dat is het. Tijdens de politieactie werden afritten van de A6 en de A27 afgesloten... om te voorkomen dat meer bezoekers op de Houseparty zouden afkomen. De Zwitsers mogen vandaag in een referendum bepalen... of de topsalarissen in het land drastisch moeten worden verlaagd. De jonge socialisten hebben de volksraadpleging aangevraagd. Zij vinden dat de salarissen van bankdirecteuren en topbestuurders van grote concerns nog steeds buitensporig veel verdienen. Er zou een maximum moeten komen van 12 keer het Zwitserse minimumloon. Het lijkt erop dat de meerderheid van de stemmers er ja tegen zegt. Binnen de Duitse sociaaldemocratische partij SPD groeit de weerstand tegen een grote coalitie met de CDU-CSU. Dat meldt weekblad Der Spiegel na onderzoek. De SPD-gedelegeerden bepaalde een maand geleden dat de onderhandelingen konden beginnen. Deze week wordt een akkoord tussen de partijen verwacht. Daarna kunnen de SPD-leden zich er dan over uitspreken. Maar veel SPD'ers zijn bang dat hun partij verpletterd wordt als die samen gaat regeren met CDU en CSU. En daarom stemmen ze mogelijk tegen.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 In de divisie aan de gang, RKC Feyenoord, Ronald van der Geer. Je zei eerder dat Feyenoord een grote overwicht had, maar nog altijd geen doelpunten. Nee, dat overwicht is ook uh, passé hoor. Het is uh, gebeurd na een, uh, na, ik denk een minuut of twintig uh, de eerste schot op goal van uh, RKC. Die is nog altijd 0-0 van, uh, van Joachim. En eigenlijk heeft uh, Feyenoord RKC in de wedstrijd laten komen. RKC wint gewoon veel meer duels en is eigenlijk veel meer, uh, heeft veel meer gevaar gesticht dan uh, de Rotterdammers. Er zijn drie, vier pogingen op goal geweest. Of Erwin Mulder stond in de weg. Of uh, de bal ging uh, naast de goal van uh, Feyenoord. Maar alles ontstond eigenlijk door dombalverlies van, uh, van de Rotterdammers zelf. Die wel meer de bal hebben, maar onnauwkeurig zijn in de paas en RKC eigenlijk dus in de wedstrijd hebben laten komen. Feyenoord zelf is niet verder gekomen dan een schot van afstand van John Grossens... dat over de kruising zelden. Nu een poging van dichtbij van Pelle. Maar dan staan er veel van RKC in het gebied. Dus de Italiaan komt er tot nu toe in deze wedstrijd niet aan te passen. En RKC groeit eigenlijk, speelt wel op de counter... maar doet dat wel zorgvuldig en komt dus meer in de buurt van Mulder... dan dat Feyenoord in de buurt van Seda komt. Het is nog 0-0 na 42 minuten. En hoe is dat bij jou, Andy Houtkamp? FC Utrecht tegen Aando Den Haag? Uh, eigenlijk uh, van hetzelfde laken een pak. Alleen is hier de uitspelende ploeg Ado Den Haag uh, iets sterker dan Utrecht. De wedstrijd komt wat moeizaam op gang. En uh, veel overtredingen over en weer. Een paar kansen. Staat overigens uh, ook hier 0-0 bij Utrecht uh, Ado Den Haag. Kans voor uh, Holla werd gestopt door Ruiter. En aan de andere kant een prachtige vrije trap van de Australiër-Oor. Maar daar was Coutinho, de keeper van Adolf Den Haag, op zijn post. En dus staat het hier na even kijken... 39,5 minuut spelen ook nog altijd 0-0 bij Utrecht Adolf Den Haag. De hoofdpunten nog een keer. Akkoord over atoomprogramma Iran. Israël noemt het een historische vergissing. Pro-Europa demonstratie in Kiev. Tienduizenden willen dat de Oekraïne het associatieverdrag met de EU tekent. En Mansveld gematigd positief over de afspraken op de klimaattop. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij hier over de telefoon. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het uh, tweede deel van de perstribune van Max. Te gast Richard Schuil, oud-topvolleyballer uh, en oud-beachvolleyballer. Als u vragen aan hem hebt, stel ze op deperstribune.nl of uh, via Twitter, hashtag perstribune. Verslaggever Vliegende Kiep is bij uh, Kirsten Niegaard, verslaggever Vliegende Kiep. We noemen hem ook Zul van der Wart. En we luisteren natuurlijk het antwoordapparaat af vandaag over de onpartijdigheid van journalisten. Want u herkende vast wie dit spotje heeft ingesproken. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Hayan. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Help de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. De stem van 5 555. Ja, dat hebben we gehoord op de hele week al. We hebben het gehoord. Uh, Rob Trip, de man van het 8 uur journaal. En die houtkamp Utrecht, ADO... Hallo Andy. Yep. Ja, ik uh, ga proberen contact te zoeken met Andy Houtkamp. Utrecht-Ado. Ja, er is net gescoord, uh, Govert, door FC Utrecht. Een beetje tegen de verhouding in. Want Ado Den Haag heeft uh, de beste kansen gehad. Ja. 1-0 via de Ridder voor FC Utrecht. Een paar minuten voor rust. Deze wedstrijd volgen we natuurlijk Utrecht-Ado. Ook RKC Feyenoord via Ronald van der Geer straks. Uh, u bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Richard Schaal, goedemiddag Richard. Fijn goedemiddag. dat je er bent. Ja, ben jij een voetballiefhebber? Is ja, wat ja je bezig zeker. Ja? Ja, ik volg het voetbal uh, heel erg. De oh. Nederlandse Eredivisie en het uh, nationaal team natuurlijk. Oh ja? Ja, ik vind het leuk om, om te volgen. Ik ben een Ajax-fan en... Uh, ook mijn verleden in waren een beetje Kambuur-fan. Nou, heb je ook een goed weekend. Ja, ik heb een, een, top, een top weekend. Ja, ja gisteren, zeker. Kambuur gewonnen, Ajax gewonnen. Nou, dan, dan, dan, dan is jouw bij. weekend goed. Ja. ja. Zeg maar, nou, uh, ik las zelfs dat jij uh, via een tweet, geloof ik... Uh, uh, kaartjes voor Cambuur Feyenoord besteld hebt. Ja, oh, dat wil ik graag naartoe. Uh, want mijn vader heeft een seizoenkaart. En uh, ja, je moet wel echt uh, vroeg erbij zijn. Ja. Dus, uh, ik had ze toen besteld, maar ik ben uiteindelijk uh, niet gegaan. Omdat, nee. niet uh, gegaan. Ze hadden ook niet echt gereageerd, maar ik, ik was ook uh, weg. Dus uiteindelijk uh, kon het niet. Maar ja, dat soort wedstrijden kan uh, weer fijn. Vind ik echt een leuke ja, wedstrijd te zien. Hartstikke leuk. En het gaat goed. Ze redelijk, ja, ze staan natuurlijk laag, heel laag. Maar Dwight doet het goed, hè? Dwight Lodewegen is daar ja, de trainer. Ja, ze staan heel laag. Ja. Er was iedereen een gelijk aantal wedstrijden. dan staan ze waarschijnlijk twee na onderste. Ja. Maar ja, ze hebben toch uh, een leuk team. Veel aanvallend voetbal, dus leuk om naar te kijken. Mooi. Het is mooi, ook uh, voor de stad Leeuwarden, waar jij van origine vandaan komt. Maar daar woon je niet meer, hè? Je bent, nee, je bent niet niet de middelman van het, van het Hoge Noorden. We hebben wel gehoord voor een van het eiland, Vlie, uh, Ameland. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb 17 jaar in Leeuwarden gewoond. Daarna ja. ben ik uh, vertrokken. Ja. Een grote carrière gaan we het straks natuurlijk over hebben... op het gebied van het volleybalgoud in Atlanta in 1996. En, en beachvolleyballen daarna. En daar ga je nu mee ophouden? Ja, daar ga ik nu mee stoppen. Ja, we hebben in januari nog één toernooitje. De Nederlandse kampioenschappen indoor... In Alsmeer En uh, daarna is het voor mij uh, afgelopen. Ja, want waarom zet je er een punt achter? Nou, ik, ik ben nu op het punt gekomen dat, uh, dat ik moest kiezen... Of, of ik ga nog drie jaar door tot uh, Rio de Janeiro, uh, de Olympische Spelen. En, uh, of ik stop hem meteen mee. Er uh, zat geen tussenweg meer, uh, meer in. Dus dat heb ik besloten om, uh, om gewoon nu te stoppen. Dat, tijd voor andere dingen. Ja, nou ja, je bent, je bent pas veertig. Je had nog misschien wel even doorgekund uh, met, met je maatje nummer door, hè? Ja, ja, pas 40. Ja. Ja, Zo ja, het, kun is je het misschien ook oud voor een, een echte top, ga je dat voelen? dan ja, ga je het, voelen je je het wel voelen. Ja. Je moet wel, uh, als je nog echt op topniveau uh, top mee wil, dan moet je wel uh, echt iedere dag 4, 5 uur trainen. En uh, dat, dat is net hetgene wat ik niet meer uh, kan opbrengen. Dus dan is het tijd om, uh, om te stoppen. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, een hoop verschillende dingen, denk ik. Ik ben vrij breed uh, georiënteerd. Uh, ben ik ben een beetje aan het kijken wat ik precies wil. en Ik ben al een eigen bedrijfje begonnen met uh, mijn accountant. en uh, Dat is één. En voor de rest zoek ik nog een aantal andere dingen. Ja, en je moet aftrainen natuurlijk. Je kan niet zomaar toch stoppen. Nee, je moet wel aftrainen. En wat doe je dan? Wat is aftrainen? Nou, op dit ogenblik uh, doe ik dan één of twee keer per week... met de bal nog een beetje volleyballen. Dat in ieder geval je schouder uh, heel blijft en je rug. Want als ik niks doe, een maand of twee maanden... dan uh, ja, dan uh, gaat het echt pijn doen allemaal. Ja, dus dat, uh, dat is een kwestie van, uh, van afbouwen. Ja, je grote doorbraak was natuurlijk... want je begon al in 1990 hè, met, uh, met volleybal, topvolleybal. Ja, zoiets, ja. Ja, maar een groot, grote moment was natuurlijk uh, 96. De uh, gouden medaille Atlanta. Ja, absoluut. Dat is het hoogtepunt van, uh, ja. van je carrière. Uiteindelijk is ja. dus altijd... Uh, ja, het was een prachtige wedstrijd. En in Nederland heel erg gevolgd. Dus dat was echt... Uh, ja, ook het moment van die Olympische Spelen. Ja, nou laten we het nog even terughalen in de herinnering. Komt het. Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu een van Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. ronzerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dat over om. Ja hoor, Nederland wint met 17-15 de vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Leuk die korte <laughs> um, De Nederlandse volleyballers zijn juist in de rondvaartboot gestapt. Oh, en uh, we komen nu uh, bij de eerste brug aan. Hier hangt uh, Richard Schuil uit het raam. Richard, hoe was het? Ja, fantastisch hè? Dat gevoel hè? Ja, het is fantastisch. Hè. Gisteravond door ook Nou, En nu in Amsterdam is dus echt... Uh... Je maakt je één keer mee en dan is het uh, over. We gaan er zo over praten, Richard. Eerste actualiteit bij Andy. Ongelooflijk. In de slotseconde van de eerste helft komt FC Utrecht op 2-0. Ajoep in tranen naar zijn doelpunt. Ik heb geen idee waarom. Het ja, ja, was een goede goal, uh, daar niet van. Maar hij scoort dus voor FC Utrecht 2-0. En dat in een eerste helft waar Ado Den Haag, want de eerste helft is achter de rug, beter was dan FC Utrecht. Maar Ado kijkt wel tegen een 2-0 achterstand aan bij rust tegen FC Utrecht. Richard, uh, 1996, de rondvaart door de grachten van Amsterdam. Hè. Jij zegt het is uh, fantastisch. Je hoort Jan Stekelenburg die, uh, die laatste punt uh, verslaan. Winst op Italië 3-2. Ja, uh, als je dat nu terug hoort, wat, wat, uh, wat brengt dat teweeg? Ja, best wel veel. Want dat laatste stukje van, uh, van de rondvaartboot had ik nog nooit eerder teruggehoord. Dus uh, dat hoor ik voor het eerst. En uh, ja, het is prachtig natuurlijk. Want dat was me niet echt meer bijgebleven. Maar als je dan met zo'n rondvaartboot door de gracht van Amsterdam gaat... en er staan duizenden mensen te kijken... ja, dat geeft zo'n ontzettend lekker gevoel. Dat is echt niet normaal. Nee. Maar ja, het was het hoogtepunt. Dus in 1996, je bent eigenlijk nog maar net op, goed op stoom... met een topsportcarrière. Ja, en dan moet je nog de, de, de motivatie, de energie opbrengen... om nog zoveel jaar door te kunnen. Ja, daarna moest je nog twintig jaar door. Nog, ja. ja. En... Uh... Ja, het is een hoogtepunt, maar ik heb, ik heb natuurlijk wel meer hoogtepunten meegemaakt. Uh, ik was in Atlanta en in 1996, speelde ik niet de hele wedstrijd nee. in de finale. Dus ja, uiteindelijk wil je dat natuurlijk wel. En uh, dat gebeurde bij die toernooi daarna. Zeker. Maar ja, toen waren de, de, de, de kansen op goud uh, uh, gekeerd, zal ik maar zeggen. Hè? De, de, de, de Olympische Spelen daarna, want je bent er nog op een paar geweest natuurlijk. Maar met ja. lagere noteringen. Ja, dat klopt, ja. ja en ja. Uh, vier jaar daarna waren we uh, weer een kans hebben voor goud... Maar toen verloren we de kwartfinale. Met twee punten verschil. Dat en, uh, Sydney, hè? In Sydney. Ja, dus zo, het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Uh, winst en verlies. In Atlanta win je de finale op, op twee punten. En in Sydney verlies je de kwartfinale op twee. Ja, het kan ook net anders vallen. dus ja Daar had meer in gezeten, dat toernooi. Ja? ja. En heb je daar achteraf spijt van? Of denk je, ja zo gaat het dus ook. Nee, zo, ga, zo gaat het in de sport. Ja. Bedoel, uh, daar heb ik helemaal geen, uh, geen spijt van. Uh, ik ben tevreden eigenlijk met alles wat ik heb gedaan... Ja, maar ik vroeg me wel af, want je zegt net... ja, dat was het hoogtepunt 96. Dan moet je toch nog 20 jaar... mag je 20 jaar door op, op topniveau... Hè, waar je dan toch de motivatie vandaan haalt. Is dat puur dat je denkt van... ja, in 96 was ik nog wissel. Ik wil een keer echt vast mee. Nee, nou, ja, ik had wel in 96 toen al... dat ik wel merkte dat ik wel vrij goed was. En uh, zeker het jaar daarna... toen werden we Europees kampioen in eigen land. Toen speelde ik wel in de basis. Ja. Dat was voor mij echt het punt om te zeggen van... Uh, nu ga ik echt naar het buitenland en ga ik lekker uh, doorspelen zolang ik kan. En dan doe ik daarna weer uh, andere dingen. Ja. En en maar, ik, ja. ik denk dat het uh, de juiste keuze is geweest op dat moment. Kon je daarvan leven? Ik bedoel, is dat financieel een haalbare kaart? Topvolleybal in Nederland? Of, of daarbuiten? Nou, in, in Nederland niet. Het is wel, als je in Italië speelt... Ik heb acht jaar in uh, Italiaanse competitie gespeeld... dan is het financieel een stuk aantrekkelijk. Oh ja? Want het is uh, de sterkste competitie uh, ter wereld. Tenminste, dat was in die tijd zo. En uh, Maar in de Nederlandse competitie... Uh, kun je er niet echt rijk ja, van worden. Wat, wat verdien je dan in Italië? Je mag het nog in Liris zeggen. Want het is voor 2000, voor de euro. Ja, ik heb inderdaad nog contract in Liris gehad. Maar ik heb echt geen flauw idee meer nee. nee, hoe dat allemaal ging. Nee, maar, nee, dat... maar wat, waar, weet je, ik hoef jouw portemonnee niet te weten. Maar als je zegt, daar kan ik van leven. Wat verdient een topvolleyballer in Italië dan in die tijd? Waar moet je aan denken? Aan wat voor soort van bedrijf? Nou, een topvolleyballer... Het uh, varieerde tussen de anderhalve en de drie ton, denk ik, per jaar. Ja. En... Uh, de, de top zit een beetje aan de bovenkant en de wat mindere spelers zitten, die gaan meer richting een ja. ton. Oh ja. uh, nou, nou, dat waren prima 9. salarissen, ja, ja absoluut. Ja, maar, en als je dat dan met Nederland vergelijkt, hoe ver zit Nederland daar dan onder? Onder de anderhalf drie ton? Ja, Nederland zit er heel ver onder. Ik heb in Nederland uh, vijf jaar gespeeld. en uh, Maar dat heb ik in vijf jaar niet dat, uh, bij elkaar gezegd, nee. wat, uh, wat ik verder in één jaar uh, verdien. Nee, nee. Dus dat was, uh, in Nederland was het echt... Uh, ja, proberen rond te komen eigenlijk. Ja, dus het is niet zoals uh, een topvoetballer top dat je op je veertigste uh, achterover kan geleunen of op de golfbaan nee Nee, absoluut niet. Nee. Uh, een topvoetballer kan eigenlijk na één jaar uh, spelen al uh, achterover gaan zitten. Ja. Ik heb al twintig jaar gespeeld, ik, ik heb prima verdiend, maar het is niet zo dat ik uh, voor de rest van mijn leven klaar ben of zo. Zeker nee, dat nee. is ook niet erg trouwens hè? De handen uit de mouwen steken. Zo? Nee, het is maar goed ook, ja. ja, Natuurlijk. Je moet ook een doel in het leven, een maatschappelijk doel hebben. We gaan naar het moment van de week van jou. Wat is dat? Ja, daar kwam ik toch op een, op een sportmoment uit. Dat was uh, de wedstrijd uh, Zweden-Portugal. Waarom? Uh, nou, ik had er heel erg naar uitgekeken. En de eerste wedstrijd viel een beetje tegen. Portugal-Zweden. En die tweede, ik denk, nou, dan staat er wat te gebeuren. Nou, dat gebeurde ook. En dan staan een paar jongens tegenover elkaar. hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, Slaat dan en Ronaldo. De hele wereld kijkt naar hun natuurlijk, want het werd heel erg opgeklopt. En als ze het dan ook nog waarmaken in zo'n wedstrijd, het is echt uh, fenomenaal. Een fragmentje uit die wedstrijd. Ibrahimovic, ja, uit een corner. Hij komt hoger dan Bruno Alves. En Bruno zo opraad, komt Zweden zij. Maar Zweden moet nog twee keer scoren. Hier weer slaat dan Ibrahimovic in de 71ste minuut. Maar dan Hugo Almeida. En Cristiano Ronaldo, daar gaat hij weer, richting Isaacson. En wat is die toch vreselijk goed? Wat is dit toch een topper? Want hij faalt eigenlijk nooit. Ja, Ronaldo, die... Cristiano Ronaldo schiet Portugal naar het WK. Ja, Ronaldo, wat wou je zeggen? Ja, Ronaldo. Wil je wou er nog wat over zeggen? Ja, dat, dat hij dan drie goals maakt in zo'n wedstrijd. En uh, hij wordt zeker door drie man verdedigd. Dat iedereen weet dat hij die bal altijd krijgt. En, uh... Ja, dat is ontzettend knap dat hij dan zo scoort natuurlijk. Ja. Is echt, uh... Had je zelf een favoriet bij deze wedstrijd? Of dacht je van, nou, we mogen de beste winnen? Ja, we mogen de beste winnen dacht ik wel. Maar ik ging toch meer voor Zweden. Op ja. een of andere manier. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh... Lijkt me een leuk team. Uh, leuk team naar te kijken. En Slatan is natuurlijk ook uh, een geweldige speler. Ja. Maar ja, het is uh, om het even. Het maakt niet uit. Portugal is ook goed. En uh, nu gaan zij naar de WK. Ook leuk om naar te kijken. Zeker, ja. En ze zijn er allebei van tijd tot tijd uh, natuurlijk bij op de WK's. Hè. Zowel Portugal als Zweden. Maar nu was de keuze uh, één van de twee. Het is Portugal geworden. Ben jij iemand die dan ook kijkt van... hoe, doen die, hoe bewegen die mensen, die, die voetballers? Ik bedoel, kijk jij ook naar motoriek? Of is dat helemaal niet interessant voor uh, nee, een andere topspeler? Top, uh, ja, nou, het is voor mij niet echt interessant hoe Ronaldo uh, beweegt. Nee? Want dat, uh, ja, die beweegt veel beter dan wie dan ook. En... Uh, ja, is voor volleybal is het niet echt, uh, echt, echt handig om te weten of zo. Nee. Wat zij doen. Maar denk je wel eens: dit is een topvoetballer. Ik was een topvolleyballer. En dan zijn de verschillen toch groot? In aandacht misschien? In, uh, uh, in jawel, beloning. Absoluut. Dat, dat is, uh, maar dat is niet alleen bij, uh, bij voetbal zo. Dat is ook bij tennis en, en golf. Dat ja. zijn allemaal sporten waar je gewoon. Uh, ja ontzettend veel geld ja. verdienen. Want wanneer dacht jij als jongen in Leeuwarden... ik kies voor het volleybal? Was daar een heel concrete aanleiding voor? Nou, mijn, mijn ouders die volleybalden... of mijn vader in ieder geval op redelijk ja. hoog niveau. En uh, mijn broers ook, twee broers. En hmm. op een gegeven moment werd ik 16, 17 jaar... toen dacht ik van nou, wie weet kan ik er wel uh, mijn beroep van maken. Niet wetende wat je toen uh, financieel eraan over kon, uh, kon nou. houden. Maar het is, uh, op dat moment had ik wel zoiets van... ik ga professioneel volleybal en ik laat de rest schieten. Straks uh, over, de, over die carrière en over wat je, wat je nog meer uh, gaat doen. Je gaf al even aan, ik ben met een accountant iets begonnen. Maar dan wil ik wel weten wat, wat dat is. Maar dan kun je uh, straks uitgebreid over praten. Als u vragen hebt aan Richard Schuil, onze top beachvolleyballer... deperstribune.nl of twitteren, hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen, de vliegende kiep. Vliegende kip, Jules van der Wart en het boek met en over Christen Niegaard, oud-AZ-speler. Govert, zoals je weet, ik ben in Alkmaar bij ja. de boekuitreiking van Christen Niegaard. Met Kees Kies praten we net samen met Christen. Goede vrienden, dat doen we nog steeds. Eén vraag aan jou, Kees, eerst. Christen, is jouw vriend gebleven voor altijd? Jij hebt ook meegemaakt dat hij een auto-ongeluk heeft gekregen. Hoe vaak ben jij toen bij hem geweest? Nou, ik ben toen één keer geweest bij hem, toen het was gebeuren. Ja. Maar op een gegeven moment is het zo dat er zo nauw contact is. En dat, dat, dat zie je en dat voel je. En op een gegeven moment, als ik Chris aan de telefoon heb... dan is het voor mij alweer genoeg. Dat ja. geldt voor hem ook. Ja. Want dan hebben we zoals van de week ook dat ik zei... Van, we gaan het veld op, AZ. Ja, dan, uh, dan, dan, dan denk ik, oh, een balletje pakken... en we gaan hem op 30, 40 meter op mijn stropblast leggen. Ja. Maar zo is het uh, contact. Maar het contact is altijd goed gebleven. Dat zal nooit veranderen. Ja, maar jij gaat ook ik mee, mee om, om handtekeningen te zetten. Normaal als iemand een boek schrijft, doet dat eens eentje. Een ja. Maar jij gaat mee, ook ik als vriend. Mee, ja. Want wij zitten morgen mee nu daar. En dan gaan we gewoon die, uh, die boeken allemaal tekenen. Ik hoop ja. dat er gewoon een paar duizend komen. Ja, dat is toch geweldig. Kirsten, als je naar terugkijkt op je AZ-periode. Een heel mooi stadion, maar dat hadden ze in die tijd niet. Maar het zat altijd vol. En met liefhebbers. En niemand kon eigenlijk begrijpen dat jullie zo goed konden zijn... in zo'n klein stadionnetje waar maar 8000 mensen in konden. Nee, dat is, dat is ook dat kleine dingen die, die wij met elkaar hadden... Uh, gevonden met inwoorden, met kleine dingen. Dat mensen die. die zag dat niet, omdat ze waren gewend om alles keihard uh, uh, dingen te doen. Ook iets, maar wij hebben iets zo speciaals gevonden, weet je wel? Dat je denk nou, dat kan niet waar zijn. Jullie waren vrienden, vriendenteam. Ja, zoiets. Wij wisten gewoon, ik kon een knip ook aan Kees uh, geven. Dan wist hij, wist hij waar hij heen moest lopen, weet je wel? ...en bepaalde dingen, dan kom je een beetje... Dan kon je... Ik, had, ik, had, ...ik kon bijvoorbeeld nooit... ...ik kon niet dribbelen, niet checken, weet je. ...ik kon alleen maar een paas goed geven. Ja. Maar, maar uh, jullie uh, ginde elkaar ook alles... ...want net tijdens de boekbespreking werd ook gezegd... ...op het moment dat Kees stond, ...drie wedstrijden gescoord had... ...mocht hij me eigenlijk bewijs spreken over de lijn... tuffel, zodat hij het nog scoren. Ja. Ja, dat zijn Ja, maar twee dat... dingen. Ja. ...want hij weet als geen ander... ...weet hij gewoon wat het is voor een spits... Die, ...die moet scoren. Dat kan niet, want je kan geen vier, vijf weken stil liggen. Nee. Want dan ga je er onderdoor. Ja. Dus ook, dat merkte hij ook aan mij. En dan zei hij van, nou, ja, het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Ja. Het kwam ook goed, want toen passeerde die drie mensen. En toen legde hij hem neer en zei, Kees, ja. en dan, dan weet je hoe laat het is. Ja. En dat staat allemaal in het boek, hè. Uh, ik heb Tim Dekkers erbij staan. Tim, heel even tussendoor. Even één vraag. Ja, we moeten weg, het is druk, begrijp ik. Maar jij bent trots op je boek, denk ik, hè? Nou, ik ben er trots op dat ik zijn biograaf mocht zijn, zo'n bijzondere voetballer, een, een, een, een, een icoon van AZ. En het was een uh, eer om die biografie te schrijven, dat zei ik ook. Het kan niet waar zijn, zei je al in de voorbespreking. Wat vind jij het mooiste wat in het boek staat? Het meest aangrijpende vond ik toch het verhaal over het ongeluk en alles wat daarna is gebeurd. Het is natuurlijk wel een beetje een bekend verhaal, maar de manier waarop al die mensen die het hebben meegemaakt zo intens hebben verteld, dat maakte het voor mij wel uh, ja, het meest bijzondere. De familie Molenaar staat eromheen. Uh, Kees, nog één vraagje. Ja. Als je nog kort... Even kort, want we moeten zo stoppen natuurlijk. Uh, wat zou je als, uh, als mens want over Kirsten zou je hem zeggen? Een gevoel mens zoals je heel weinig meemaakt. Ja. Kirsten, ik, ik wens je nog een fijne dag en veel handtekening. En dat het goed mag verkopen. Okay. En, uh, en dat je ja, gewoon lekker blijft leven in het zuiden van Frankrijk. Hartstikke bedankt. Ja, het, uh, dit was het. Uh, de boekuitreiking van Kirsten Niegaard kan niet waar zijn, is de titel van het boek. Jules van der Wart met Kees Kist en met de hoofdpersoon van dat boek, Christen Niegaard. RKC Feyenoord, Ronald van der Geer, tweede helft. Ja, nog altijd 0-0. We zijn 37 seconden geleden begonnen aan het tweede bedrijf. Ik denk dat het wel gedonderd heeft in de kleedkamer, met name bij Feyenoord. Want Erwin Koeman zal over zijn RKC niet zo heel ontevreden zijn. Behalve dat de mogelijkheden die er geweest zijn niet benut zijn. Maar Feyenoord na een aardige start ver teruggevallen. En is eigenlijk in, in de wedstrijd geholpen en nauwelijks meer iets gecreëerd. Dus Feyenoord zal die dominantie willen terug hebben in deze wedstrijd. Klaasie schept de bal nu het strafschopgebied in. Wordt daar weggekopt, maar weer opgevangen door Feyenoord. En het schot uiteindelijk van Goossens, wat maar net naast de goal gaat. Ja, Goossens die de kans heeft gekregen dat niet echt heeft waargemaakt in de eerste 45 minuten. Zal toch ook nog wat van deze basisplaats willen maken. Zijn schot is aardig in elk geval. Het gaat net naast de goal van RKC Waalwijk. Na anderhalf minuut in de tweede helft is het nog altijd 0-0. En het is rust in uh, de Galgewaard bij Utrecht. ado utrecht leidt met 2-0. Te gast volleyballer, oud-top-volleyballer uh, Richard Schuil. In de zaal was hij goed, op het zand als beachvolleyballer. Richard, elke week krijgen wij een gesproken brief met een boodschap. Voor de hoofdpersoon, luister wie wat over jou te zeggen heeft. Kost voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Richard, ik herinner me nog dat je als eerste bij Animo in Sneek binnenkwam. Uit Leeuwarden. Eigenlijk eigenlijk wel een magere spijker. Zo slank als wat, geen druppeltje vetweefsel en eigenlijk helemaal geknipt voor de moderne volleybalsport. Onder leiding van Paul van Sliedrecht en mij ben je toen eigenlijk al heel langs begonnen om op snelle wijze gewoon je entree te maken in de Nederlandse topvolleybal. Ongrijpbaar, eigenzinnig. In het Nederlands team kwam ik je later weer tegen... en ik herinner me nog dat we in Cuba waren... en een van de Cubanen ogenblikkelijk tegen jou zei... heel geschrokken toen hij jou aankeek... You must eat, man. Omdat ook hij, zelfs in Cuba, vond dat jij toch wel wat aan de magere kant was. Wij van de medische staf vonden het eigenlijk wel goed dat je wat mager was. Want dat was in ieder geval sowieso wel een goed evenwicht tegen sommige jongens die wat moeite hadden om een vetpercentage binnen de grenzen te houden. Maar je had wat kwaliteiten. Je was ongrijpbaar als speler, je had een fantastische techniek aanvallend, je leek af en toe wel wat eigenzinnig, je was eigenlijk ook wel een beetje een individuele teamspeler. Maar dat maakte het ook weer heel mooi complementair met een aantal spelers die ongelofelijke teamspelers zijn. En je ging je eigen gang. Die kwaliteit heb je gehad doordat je drie keer ook bij de Olympische Spelen indoor hebt gespeeld. Voor een niet zo slechte prestatie. En daarna over te stappen samen met Kartske Rally, de grootste volleybalder van de hele wereld, naar het beachvolleybal. Waar je samen met Rijn de Nummer door ongelooflijke prestaties hebt geleverd. Eigenlijk heb je beachvolleybal voor Nederland op de kaart gezet. In een periode dat het beachvolleybal ook het grootste sport tijdens de Olympische Spelen is en als eerste volledig is uitverkocht. Het, voor mij was het een groot voorrecht dat ik je met je heb mogen werken. Ik wens je ook heel veel succes in de toekomst. Ik heb wel een idee wat je gaat doen. Ik ga het alleen niet vertellen. Ik wens je heel veel, heel veel succes in je zoektocht naar je volgende bestemming. Richard, ongelooflijk bedankt voor je bijdrage aan de Nederlandse Volleyball topsport. Joop Albeda. De Gouden Coach, 1996, zegt dit over jou? Ja, ontzettend leuk om te horen. En... Uh... Ik heb een hoop aan Joop te danken. Hij heeft mij ook toen bij het team gehaald. En uh, ja, daar is mijn carrière ook begonnen. Wat als hij ja. het niet had gedaan, dan uh, wie weet waar ik uh, dan was geëindigd. Of ik nou ja. wel twintig jaar had gespeeld, dat is maar de vraag natuurlijk. Ja. Nou ja, ik denk altijd als je goed bent. Blijf je ook wel, toch? Of ja, dat dan. klopt. Maar dan je moet je wel dan. een opstapje hebben om, zeg maar... Uh, Tuurlijk. Dat Olympisch team, dat heeft me echt uh, gemaakt, zeg maar, ja. als speler. Wat bedoelt hij als hij zegt, uh, hij is ongrijpbaar? Nou, Eigenzinnig dat, en ongrijpbaar. Ja, als je het heeft over mijn karakter, dat, uh, dat zou goed kunnen. Dat, uh, ja, dat het heel moeilijk is om, uh, om mij zeg maar vast te houden. Dat, uh, ik ga mijn eigen gang en uh, ik trek altijd mijn eigen plan. Hmm. Dat een hoop mensen weten het al. En Joop weet het natuurlijk beter dan wie dan ook. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik luister wel naar coaches, maar ik wil wel graag mijn eigen weg uh, kiezen. Ja, kun je eens een voorbeeld geven? Om dat iets concreter te maken. Als, ja. je, als, als Joop iets zegt en jij denkt iets anders, of, of je luistert en je denkt ja maar ik ga het anders doen. Nou maar in die tijd viel het nog wel mee, want toen was ik 21. Als Joop nog wat zei dan deed ik het altijd wel. Oh, ja. dus, uh, de, zeker als je jong bent dan moet je hard trainen en gewoon luisteren. Het was meer toen ik wat ouder werd dat ik juist het ging doen van wat mensen zeiden. Ja. Omdat het een beetje in mijn karakter zat. Ja en daar lach je nu bij, want je ziet gelijk, want het leidt ook tot conflicten neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Maar dat is in de topsport. Uh, ik denk dat iedere topsporter dat wel heeft. Dat, uh, dat je af en toe ook wel de conflict uh, opzoekt om, uh, om zeg maar iets te forceren. En dat, uh, dat vond ik altijd uh, goed voor mijzelf. Daar ging ik beter door uh, spelen. Ja. Dus dan zocht ik wel eens een keer het conflict op. Maar je, uh, Joop zegt, je bent een individuele teamspeler. Kijk, zo, een conflict kan ook ten koste van een team gaan, natuurlijk. Ja, dat kan. Maar ik denk dat het. Dat team wel heeft bewezen in Atlanta dat je uh, met conflicten dat je heel ver kunt komen. Ik bedoel, het was uh, niet het makkelijkste team om in te spelen. Dat is nog heel sachtjes uitgedrukt. Uh, het was uh, allemaal uh, ja, sterke karakters in het veld. En waar heel veel uh, gebotst werd onderling. En uh, Als je dan toch uh, gouden medaille weet te halen... dat is natuurlijk een uh, ja. geweldige prestatie. En hoe handhaaft een coach zich in zo'n lastige gezelschap? Ik bedoel, wat doet Joop Alba daar dan om toch... Uh... Binnen zo'n club uh, aanvaard te blijven en dan niet meer gedonder weg te gaan. Nou, Joop, die probeerde de boel bij elkaar te houden. Die dat ging was, lijmen. Uh, en dat was uh, niet altijd makkelijk. Er waren een hoop, uh, ja, best wel veel conflicten, zeker in het land zelf. Maar dat heeft hij ja prima gedaan. Bedoel, uh, het team ging ook gewoon door en uh, ja, we wonnen goud. Ja, ja, dan is ja. alles vergeten natuurlijk. Uiteindelijk is dat dan een uh, succesformule. Heeft, heeft dat team onderling nog wel contact? Heb jij individuele contacten daaraan overgehouden, zoveel jaar later? Ik bedoel, ben je nog bevriend met de mensen? Uit nou, die tijd? Of, bevrienden, of, zie je ze? En ja, je komt elkaar altijd tegen in, uh, met bepaalde gelegenheden. En, uh, ja, het is nog steeds, als ik ze zie, is hartstikke leuk. Maar het is niet zo dat, we echt, uh, dat ik echt vrienden aan over heb gehouden of zo. Nee. Je kent ze en uh, je, je hebt geen ruzie meer. Nee, zeker niet. Nee. En uh, ik vind het ook hartstikke leuk om iedereen te zien. En uh, zeker Joop, die kom ik natuurlijk nog wel regelmatig tegen. In, uh, die zit in heel veel verschillende sporten tegenwoordig. Ja, die zit overal in. Ja. En Het uh, ja, zegt ook wat over zijn kwaliteit. Het ja. is dus, uh, altijd leuk om hem tegen te komen. Maar ja, ook hij heeft de mazzel gehad van jullie goud. En zijn goud natuurlijk. Ongetwijfeld was dat voor Joop ook een, een enorme opstap. Om, uh, ja, ja, zijn om leven zou er heel anders hebben uitgezien, denk, denk je niet? Als hij dat moment niet met jullie had kunnen meemaken. Ik bedoel, ja, dus het is een keerpunt zou best kunnen, in hun ja. leven. Ja, het is een keerpunt in het leven van, van iedereen die daar ja. uh, aan, aan meedoet. En uh, dat, voor Joop is dat precies hetzelfde als, als voor, voor mij, voor iedereen. Utrecht tegen ADO. En ik begreep, Andy, dat ADO meer had verdiend dan 2-0 achter. Veel meer, want uh, beter in de eerste helft en kans in de eerste helft en niet gescoord. En dan twee uh, knullige doelpunten, uh, slecht verdedigd van Ado Den Haag. Betekent dat het 2-0 staat nog altijd voor FC Utrecht. En nu een hoekschop wel voor Ado Den Haag dat heel snel naar de aansluitingstreffer uh, op zoek is. Maar het zal een uh, lastige middag worden, dat is duidelijk voor de Hagenaars. 2-0, we zitten in de tweede helft na vier minuten spelen. En de tijd begint uh, nu al een beetje te dringen. Misschien dat een hoekschop van Holla nog iets oplevert. Heel even kijken hoe die bal voor het doel gaat komen vanaf de rechterkant. Daar komt die bal. Kan gekopt worden? Nee, niet gekopt door uh, de meegelopen Beugelsdijk. En dus blijft het 2-0 bij Utrecht tegen ADO Den Haag. En uh, dat is een uh, goede stand voor Jan Wouters en zijn mannen. Ja. Richard, Richard Schaal, uh, de vraag is binnengekomen van Martin Veldhof. Wat is de reden dat jij en Reinder Nummerdoor... al relatief vroeg stopten met het uh, internationale uh, topvolleybal... en dat je je op het beachvolleybal ging richten? Voorzag jij, voorzag jij dat er een dip aankwam, is de vraag? Ja, dat, uh... dat is wel duidelijk geworden op een gegeven moment. Want als je in 1996 Olympische Spelen wint... en Sydney werden we vijfde met, met een goed team. En in Athene 2004 uh, was het al uh, een heel, heel skarwaai om je te plaatsen. Dus had ik wel zoiets van als ik hiermee doorga... dan plaats ik me niet meer voor uh, de volgende Spelen. Ik denk, dan is dit het ideale moment om over te stappen. Ja. En dat gold voor uh, Rijn precies hetzelfde. Ja, en dan word je beachvolleyballer. Ja, heel, heel ander leven. Hele ja. andere, andere sport. Nou ja, weet je, ik dacht bij dat beachvolleybal, uh, vergeef me de uitdrukking, maar dat is meer, dat is meer een carnavalsport. Kijk, topvolleybal in de zaal, ja, dat, dat gaat ergens om en dat is interessant en dat is echt topsport. Maar ja. beachvolleybal, dat heeft iets van een zomerse stranddag. Is dat een gekke Ja, gedachte? dat is ook zo. Uh, het gaat ook om zomerse stranddagen. En ik weet nog, toen wij begonnen, was, ook, uh, was iedereen best wel negatief over de sport ja. op zich. Het is niet professioneel en er wordt niet hard getraind. Maar ja, dat is wel uh, achterhaald. Ja. Ik denk dat iedereen nu al in Nederland wel weet dat je gewoon keihard moet trainen om, uh, om daar goed in te zijn. En het is uh, loodzwaar. Ik heb nu alle, allebei de sporten gedaan. Is het zwaarder dan in de, in de zaal? G ja. Gewoon volleybal? Ja, het is zwaarder uh, dan, uh, dan zaalvolleybal. Omdat, ja, je beweegt gewoon veel moeilijker. Je komt bijna niet de lucht in. Door het zand. Ja, je ja, staat op zand. Ja, ja hij dus je staat op zand. Het weg. is moeilijk bewegen. Schaai. Het is wel beter voor je gewrichten. Dus je kunt het langer volhouden. Ja. Maar uh, qua trainingsuur heb ik denk ik meer tijd in uh, biesvolleybal gestopt... dan in uh, bal. Ja, maar betekent het dat je bijvoorbeeld uh, op, op het zand spelen... minder blessure gevoelig bent dan in de zaal? door die Ja, ja absoluut. absoluut. Ik heb uh, in zeven jaar bal eigenlijk geen één blessure gehad. En daarvoor in de zaal wel regelmatig uh, mijn enkel, mijn knie, wat rugklachten... Dus het is wel veel beter voor je gewricht, ja. absoluut. Ja. je hebben het op de kaart gezegd. Zet, uh, zei Joop uh, daar. We gaan straks even over die kaart uh, praten. Wie, wie daarop staat en waar het toe leidt. Maar zullen we eens even een uh, fragmentje laten horen. van een succes van je. Eerste set voor Schellen, nummer door met 21-18. En in de tweede set komen de Oostenrijkers. Clemens Doppler en Matthias Meditser sterk terug. De Nederlanders laten vier setpoints onbenut. En de set gaat naar de Oostenrijkers. De Nederlanders hebben nogal wat uh, blessures gehad. Maar nu. Aan het einde van het seizoen lijken die problemen helemaal voorbij. Net als in 2008 en in 2009 worden schuil en nummer door Europa's beste. Ja, je wordt Europa's, Europa's beste. Hè. Uh, hoe krijg je dit, dit genre van het volleybal op de kaart? Ik bedoel, Wat moet je daar met anderen voor doen dan om het uh, onder het publiek te krijgen, onder de aandacht? Oh, ja. ik, je mag wel even over het antwoord nadenken. Want Andy heeft uh, gloeiend nieuws uit Utrecht. Ja, 3-0 oh. voor FC Utrecht. Kai Herings, de centrale verdediger. denkt weet je wat, ik ga eens een keer naar de andere kant toe. Hij loopt het uh, over de as van het veld naar voren. 1-2 krijgt de bal terug en tikt hem onder de keeper van Ado Den Haag. Gino Coutinho door. En zo lijkt deze wedstrijd beslist. Want het staat 3-0 voor FC Utrecht tegen Ado Den Haag. Ja, er maar één zo'n treffer in Waalwijk. Aan welke kant dan ook, Ronald... Nou, nu is Ekerzee er het erbij, want het is 0-0 na 58 minuten. Ekerzee mag een corner gaan nemen vanaf de rechterkant. Alles wat een beetje kan koppen van de Waalwijkers is mee voorin. Bal blijft hangen, wordt uiteindelijk door Pelle uit eigen op het gebied weggewerkt. Nog even terughalen, een grote kans van Feyenoord. Hoewel Feyenoord nu misschien in de counter gevaarlijk kan worden, nee niet. Want Schaken wordt gestuurd door Snow... Wel door een overtreding, dus zometeen een vrije trap voor Feyenoord. Maar een goede actie van Goossens aan de linkerkant. Ja, die bal kwam voor de goal en Immers had echt de hoek voor het uitkiezen. Maar kopte de bal onbegrijpelijk naast de goal van RKC Waalwijk. We hebben ook nog een actie van RKC gezien van Kastelen. Goede actie uiteraard op snelheid, want dat gaat hand in hand met Romeo Kastelen. Maar uiteindelijk schoot hij de bal in het zijnet bij Feyenoord. RKC gaat wisselen, het is nog 0-0 na bijna een uur spelen. Richard, uh, Richard Schouw, de vraag was... hoe krijg je beachvolleybal met anderen op de kaart? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, Toen wij begonnen waren er al een paar teams die speelden. Maar wij waren zeg maar, de eerste die structureel toernooi gingen winnen. En uh, dat is eigenlijk de enige manier waarop je een sport op de kaart uh, krijgt. Tenminste, in mijn ogen. En uh, daarna werden toernooi georganiseerd in Nederland. Dus dan wordt het ook steeds groter in Nederland. En nu is er structureel ieder jaar een toernooi, een groot toernooi. En binnenkort is het de WK in Nederland. Ja. Dus zo krijg je een sport op de kaart. Ja, Is dat, is dat uh, een, een sport die ook sponsors trekt? En uh, op het moment dat het publiek komt... sponsors uh, zeggen van, we gaan meedoen? Ja, in de laatste zes jaar is het redelijk uh, gegroeid. Dus uh, voor teams individueel is het wel lastig om uh, veel sponsors te krijgen. Maar de toernooien worden allemaal gesponsord door grote, hele grote bedrijven. Dus uh, dat was uh, voordat wij begonnen was het absoluut niet zo. Nee. Dus dan kon je ook niet, het werd ook eigenlijk nooit uitgezonden. En pas sinds we echt die toernooien zijn gaan winnen, kwam het ook steeds meer in de pers en op, op televisie. Dus ook, ook voor grote bedrijven wordt het dan interessant om, om in te stappen. Ja, en wat is Mekka? Wat is Mekka van beachvolleybal? Waar zou je het liefst uh, spelen? Ja, in Rio uh, is het, is het beachvolleybal of Brazilië is dan het beachvolleybal land? Ja, de stranden. Dat is natuurlijk ja, prachtig. Dames. Amerika is ook, uh, heeft ook een eigen tour. Ja. Maar ook in, uh, in Europa heb je Oostenrijk, Zwitserland, dat echt... Uh... Nou ja, je zegt Nederland komt eraan, hè? En ne Nederland komt eraan. Ja. Nou, dat is absoluut. Ieder ah. jaar een uh, prachtig toernooi. Had je niet door willen gaan dan nog? Ja, ik heb wel zitten twijfelen nog afgelopen zomer om uh, door te gaan. Ja. ja, als je dat alleen doet om een mooie locatie. Meer om... Uh, ja, als het in Amsterdam was geweest, dan zou ik wel twijfelen om nog door ja. te gaan. ja. En uh, zou je nu nog een, uh, op een andere manier uh, iets van betekenis uh, kunnen zijn... voor zo'n organisatie? Zou je ja, bij betrokken willen zijn? Ik denk het wel, ja. Het is, uh, in 2015 zijn er grote toernooien, zowel in de zaal als uh, op het strand in Nederland. En uh, daar zou ik wel graag uh, bij betrokken willen blijven. Ja, op hebben een ze je niet benaderd? Uh, Jawel, ja, wel. Oh, ik heb wel, wel met de Foyour Bond, uh, gesproken over, uh, over een paar dingetjes... maar er is nog niks concreets uh, richting 2015 ja. uitgekomen. Of zo. Want je bent natuurlijk een geweldig uithangbord in deze tak. Ja, daarom. Ja. En ik, uh, ik heb ook natuurlijk beide sporten gedaan. Dus ik kan misschien een, uh, een beetje als brug... tussen de een Tuurlijk. en de ander, wie weet. Straks wil ik wel van je horen of er een, een, een verband is... tussen het feit dat het in de zaal zo slecht gaat eigenlijk met het Nederlands volleybal. Eigenlijk, het gaat slecht met het Nederlands volleybal. En de volleybal gaat goed. Uh, heeft dat te maken met jouw vertrek ooit? Of, uh, wat is er aan de hand in de Nederlandse volleybalwereld... dat de, die zaal zo in, instort? Lijkt me leuk als je daar even je licht over laat schijnen. Ondertussen kunt u hier natuurlijk altijd uw vragen... klachten en complimenten kwijt over programma's, kranten, andere media. Dit stond op ons antwoordapparaat deze week.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 Kunnen we nu eindelijk eens een keer die heren van de schaatsreportages laten vertellen dat we een ploegenachtervolging of desnoods ploegachtervolging hebben, maar geen team pursuit. Alleen het woord al is niet zo erg mooi, maar we hebben dus er zo'n mooi Nederlands woord voor. Gewoon ploegachtervolging. Dat die televisie waardeloos is en ik vind die seksfilms vind ik gewoon een, een verschrikking voor de maatschappij. Het laatste journaal, ik kan het niet een beetje laten. Dank u wel. Semen heeft nu weer de, de, de programma's weer verwisseld. Dan moet je weer 5,5 euro extra betalen om die, aan die programma's te komen. Nou, dat is toch te gek voor woorden dat ze dat zomaar doen. Hier kan ik niet meer omgaan. Robert, goedemiddag. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar uh, 055 5. De hele actie. Mooi, mooi dat uh, bedrag. Maar ik vond het toch wel uh, opvallend dat de NOS daar zo uh, in zat. Uh, Herman van der Zanden, die was een soort van quizmaster. En uh, ook, ook Rob Trip die dan het, het spotje inspreekt van uh, 5 f 5 en NOS is toch uh, uh, neutraal en steun ervoor dat, dat nu dat Giro 55 dat, dat in opspraak uh, komt... Omdat, omdat het misschien uh, geld uh, verkeerd is, uh, is gebruikt. Dan zit dan, dan toch iemand als, als Rob Trip, die heeft dan er toch zijn naam aan uh, verbonden. Dus denken ze daar wel over na, die presentatoren? Of, of uh, moeten ze dat doen? Staat dat in hun, in, in, in hun contract? Want het is, uh, ja, je verbindt je wel aan iets als een neutrale journaalverslaggever. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Hoe neutraal is de vraag, moet een nieuwspresentator blijven? Rob Trip, goedemiddag. Ja, dag Govert, goedemiddag. Ja, hoe neutraal zijn wij? Ja, neutraal, dat heeft altijd iets in zich, vind ik, van afstandelijks. En uh, dat je daar ook helemaal niks mee van doen hebt met het nieuws uh, waar je melding van maakt. Dus ik heb zelf veel meer altijd met het woord onpartijdig. Dus wij staan boven de partijen. En uh, dat uh, geldt voor de NOS en dat geldt voor mij. En... In dit geval bij deze actie was vrij snel duidelijk voor de NOS dat dit een nationaal karakter zou krijgen. En dat het eigenlijk juist heel erg voor de hand zou liggen dat de NOS daar een rol in zou spelen. Ja, maar je wordt gevraagd namens de samenwerkende hulporganisaties een sportje in te spelen. Nee, Want nou ja, zij dat is het, geld te Ja, maar dat is het gek in dit geval. Dat dat mij is gevraagd door iemand. De NOS bestaat uit nieuws, sport en evenementen. Dat is een wat uh, verraderlijke naam. Evenementen, dat staat voor herdenkingen, verkiezingsuitzendingen en maar op. En iemand van die afdeling evenementen die is op mij afgelopen gezegd van uh, wij willen graag dat uh, dit sportje een fijne stem krijgt. Ik zeg nou, zeer vereerd. Maar uh, nee, maar voor mijzelf ook persoonlijk was het totaal geen moment dat ik daarover getwijfeld heb. Dus ik, dat voor mij, ik had ook heel snel door dit wordt iets groots, iets nationaals. Ja. Dus de NWR speelt daar een rol in. En vanuit mezelf, ik vind het echt iets hebben van het huis van de buren staat in brand en je doet wat. Ja, maar je kunt je ook voorstellen als de, de SHO die organisatie dus in uh, wat voor soort manier problemen komt, ja. geld wordt verkeerd besteed... er is een befaamde strijkstok, dan zit jouw stem in een sportje om dat geld op te zetten. Heeft mijn stem in het begin ja. van die actie in dat sportje gezeten... en zullen we daar uitgebreid verslag van doen, zoals we dat ook hebben gedaan... toen er geld is ingezameld voor Haiti... en daar ook allerlei dingen niet helemaal goed gingen. En waarschijnlijk kun je al met weet ik hoeveel procent voorspellen... dat het ook in dit geval best zo zal zijn. Dat neemt niet weg dat wij vonden, dat ik vond... dat zeker in het begin van deze actie... Groot noodhulpkarakter, nu helpen, punt. Zeg, en dan zien we collega Herman van der Zand... een Matthijsje doen, zoals dat deze week is gaan eten. Die imiteert mm, Matthijs van Nieuwke. Ja, wat hij wel vrij meestelijk deed eigenlijk. Hij he? kan dat als, ik uh, zou <laughs> bijna zeggen, geen ander. En dan denk ik, er zijn onvermoede kanten aan nieuwsleven. Uh, ja. Wat kunnen die mensen toch, toch veel eigenlijk? Uh, ja, en wat een, mogen ze wij? We hadden het jou niet zien doen. Uh, yeah. nee, nou, dat zou nee, maar de vraag is eigenlijk, want daar, daar vis je natuurlijk naar... Hè? Uh, ja Moet je dat presenteren? Zou jij het durven? Uh, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik kan geen Matthijsje doen en Herman kan het heel goed. Ja. Dus die moet dat doen. Dus maar, zo, ja. maar iets nee, waar je naar vraagt is eigenlijk... als je zo'n verslag doet, als je de hele dag daar staat... Ja? is het gek als je een beetje zachter praat als het zacht om je heen is? Is het gek als je een beetje harder praat als het hard om je heen is, is het gek dat je even je adem inhoudt... als de hmm. eindstand bekend wordt gemaakt. En dat denk ik eigenlijk niet. Ik vind, zou het veel erger vinden... als het iemand, door iemand gepresenteerd wordt die daar staat... waarvan jij denkt als kijken, nou ja, die, die heeft daar totaal geen zin, zin in... en die staat er echt hmm. tegen zijn zin. Ja, Nou ja, je kunt je afvragen hoe leuk Herman dit kan... en uh, hoe leuk het is om naar te kijken. De volgende dag zie ik hem weer in ernstige situaties... Uh, in het journaal verschijnen. Ja. En het kan natuurlijk je reputatie afbreuk doen. Ja. ja, dat denk ik niet. Nee. nee, maar goed, maar dan moet je hem eigenlijk uitnodigen. En hem ja. ook, ik, ik vind van niet. En als je vraagt van zou jij de, Ja, iedereen heeft zijn sterke en zijn zwakkere kanten. Dus. Nou ja, het gaat erom, bestaan daar richtlijnen over? Wat je wel mag en wat je niet mag? Ik denk heel erg wat bij jezelf past en wat je vindt dat kan. En nou ja, goed, jij hebt vroeger ook bij de NOS gewerkt. Hè? In een lang, verle lang verleden. Dus dat, dat moet vanzelf gaan, denk ik. Ja. En dan, dan ga je ook die grens niet over. Goed, dus de vraag is afdoende beantwoord. Maar jij weegt elke keer natuurlijk opnieuw. Waar doe ik aan mee? Waar ja. leg ik mijn stem voor? Ja, tuurlijk. En dan ben jij niet de enige die daar het besluit in neemt, natuurlijk? Nee. Nou, sterker nog, dit, dit was overlegd, hoorde ik achteraf... pas toen ik zelf al ja had gezegd. En, toen, ja. en dan zeg ik vervolgens, ja, god weet, de hoofdredactie daarvan. En dat blijkt dan inderdaad zo te zijn. Maar ik voel me er heel prettig bij... om vooral aan het begin van die actie te zitten. Kijk, dit gaat doorlopen natuurlijk. En natuurlijk gaan er allemaal dingen straks gebeuren. En daar gaan we uitgebreid verslag van doen. We hebben een hele goede economieredactie... die juist ook op het punt van of er uh, gelden allemaal... wel op de plek komen waarvoor ze zijn binnengehaald. Omdat in de En daar ga je ook reportages over zien. Dus, dus dat, ik, wat dat betreft zie ik daar een uh, Zoals dat in Haiti is gegaan. Ja. Terug gaan kijken waar is het Tuurlijk, geld gebleven. Wat hebben de uh, slachtoffers ermee kunnen doen. Ja. En, en waar zijn strijkstokken blijven staan. Nou Rob, ik zou zeggen op naar het acht uur journaal vanavond. vanavond. Eerst het vijf uur journaal. Ho. Eerst het vijf uur. Op, op zondag doe ik er een heleboel weer. Ja. Echt waar? Ja. En, ja. <laughs> waarom denk je dat ik nu al zo zit? Oh, je, ja, ik zal even zeggen hoe je erbij zit met een mooie paarse stroop. Oh, je hebt ook je televisieschoenen al. al. En de, nog niet mijn broek. Hey, maar vertel, nou ja. Oh ja, die komt ook. Ja, ja Je loopt tegenwoordig. Nou, tegenwoordig. Maar zijn die schoenen komen die ook, ook niet buiten? Die televisieschoenen. Dit is allemaal privé, geoverd. Dus oh. de bovenkant is nu uh, NOS zou ik maar zeggen. Ja, Overhemd, ja. Omdat het nog journaals overdag zijn. Dit is ja. wat op Trip ook thuis aan heeft. De spijkerbroek en, en, die, de schoenen en die schoenen zijn ook van thuis? Ik draag ook een hele mooie schoenen thuis hoor. Ik dus zag je... jou gisteren met bruine schoenen door het beeld beeldscherm. Ik heb gisteren het, het nos sensationeel helemaal niet gedaan. Wie was dat dan? Ja, de ja, dat mooie was de, bruine schoenen? dat is wel Herman geweest oh, Erwin Krol had mij je verteld. Je moet wel opletten. ja, ja, weet je, ik luister naar het nieuws, maar weet je, uh, Erwin Krol, dat is wel grappig. Die heeft mij eens verteld, die heeft televisieschoenen en die zei tegen mij: <laughs> "Mijn schoenen komen nooit buiten", zei, dus Erwin, dat kan niet. Je moet dan naar buiten." Ja, zegt hij, "Maar deze staan alleen in een kastje, die zijn voor de tv ja. voor het moment dat ze per ongeluk in beeld komen." Dat, ja. ja wat is de kleur vanavond van de schoen? Uh, ik denk bruin. Dat is een hele goede vraag. Ze werden bruin. Dat ja. wordt dan vaak weer door kijkers anders ervaren. Dus ik krijg soms oh. mails: waarom heeft hij rode schoenen aan? En dan zijn ze Ik denk dat het uh, ja, het is handig om het nog een keer extra te zeggen. Maar dan ze dan zijn bruin. Het hiemstra rood haar, terwijl hij in het echt geen rood haar heeft. Ja, ja dus kom de... maar eens kijken. Ook oh, kom eens kijken. Ronald van der Geer, Ronald RKC Feyenoord. We gaan zaken doen over het voetbal. Het is nog altijd 0-0 na bijna 69 minuten. Mag eigenlijk een klein wonder zijn. Het is te danken aan Seda als we het hebben over de kansen van Feyenoord die niet versilverd zijn. Maar elk schot op goal wordt eigenlijk door die doelman uit de goal geranseld. Niet altijd verdient dat de schoonheidsprijs. Maar effectief is het wel. Schot van Pelle van een meter of 16. Hard, strak, maar wel gepakt, dus door de keeper. En een vrije trap van Goosens. Belandde ook op het hoofd van Pelle. Hij kopte achterwaarts de bal richting de verre hoek. Maar daar weer Ceda met een handje achter. En RKC komt er zo bij Tijd en Wijlen ook uit. En via Kastelen net een aardige kans gehad. Maar het is nog altijd 0-0 na 70 minuten. Goed, Richard Schouw, Wat voor schoenen he? je? hebt geen sportschoenen aan, of wel op dit moment? Nee, nee. nee? Ja, Rob die gaat nu op zijn Zuede privé schoenen de deur uit. Wat, wat, waar, waar loopt een volleyballer op? Dagelijks. Want je moet altijd aan je voeten denken. Dat is ook kwetsbaar. Ja, zeker. Tijdens je carrière veel op uh, sportschoenen. Ja. Dat je ja. Wel, uh, zo, je voeten zo min mogelijk uh, belast. Ja. Maar ja, dat hoeft niet meer uh, nu. Dat, dat scheelt. we okay. mag je naar het voetbal gaan. Naar Andy. Andy, Utrecht-Ado, gelopen koers. Ja, allemaal voetbalschoenen. Uh, een uh, bijna 4-0 voor FC Utrecht. Mooie redding van Oei. Coutinho op de vrije trap van Toornstra. Een Hoek, hoekschop voor FC Utrecht. Utrecht staat met 3-0 voor tegen Ado. En Richard, 10 seconden voor jou. Wat ga je doen na de topvolleybal? Uh, samenwerken met mijn accountant. Gaan we oh ja. tofsport uh, financieel begeleiden. Oh, mooi vak. Ik wens je er veel plezier bij, dank dat je hier was. Ja. Mooie sportmiddag zometeen bij de collega's van Langs de Lijn. Er is volle voetbal. RKC Feyenoord. Utrecht ADO loopt nog even door. En er staat nog wat op het programma. Tot een andere keer. Hé, hey, We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevit Easy. Kijk op nevit.nl/easy. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbond.nl/zakelijk. Dit is Radio 1.